Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarom beginnen we niet dit jaar met vaccineren? Die vraag hebben sommige Kamerleden. Andere landen in Europa doen dat wel. De fabrikant van de coronavaccins kan dit jaar al leveren. Maar minister De Jonge houdt het op 8 januari. Omdat ik niet wil, dat omdat, voor de symboliek, omdat ik graag de wedstrijd wil winnen van een buurland... die uitvoering verder onder druk ga zetten, dat ga ik niet doen. Dat is onverantwoord. In de Tweede Kamer is nu een debat bezig over het Vaccinatiebeleid, De Belastingdienst, de politiek en zelfs de rechters kregen er vandaag flink van langs in een rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarbij kwamen duizenden ouders in grote financiële problemen. Het kan bijna niet anders dan dat er politieke gevolgen aan zitten, zegt verslaggever Ron Vreese. Zover is het nu nog niet. De sfeer bij het kabinet en bij veel partijen in de Tweede Kamer trouwens ook is toch eerder. We moeten nu eerst optreden, vooral voor die ouders, zodat ze snel die schalenvergoeding krijgen. Krijgen. En dan kan je daarna misschien nog eens gaan denken aan aftreden. De gemeente Heerle heeft een noodverordening ingesteld... na een uit de hand gelopen burenruzie. Twee gezinnen hebben ruzie met elkaar, waaronder een gezin uit Syrië. Op filmpjes op social media is te zien dat er een vuurwerkbom naar hun huis wordt gegooid. Door het filmpje is het onrustig in de hele wijk. Mensen die niets in Heerle te zoeken hebben, kunnen worden tegengehouden. De best fifa ik ben benieuwd, We zijn wengerhouten? Sarina Wiegman. Ja, ja, ja, dit is leuk zeg. Dit is toch ongelooflijk leuk. Sarina Wiegman. Ja, je hoort het. Sarina Wiegman is bij de FIFA Awards verkozen tot coach van het jaar van een vrouwenvoetbalteam. De Oranje Leeuwinnen wonnen alle tien hun wedstrijden. Voetballer van het jaar is Robert Lewandowski van Bayern München. Hij kreeg meer stemmen dan Messi en Ronaldo.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 En tegenwoordig resideert zij in Haarlem. Ja, en dan heb je recht om hier gedraaid te worden. Dus zo ver, zo zeker, werkt dat natuurlijk. Ja, dus Lasset zit uh, gewoon in, uh, in Duits. En ik gewoon omdat ze een, een inwonster is van Haarlem. En ze heeft uh, niet lang geleden Bird's Eye... een uh, productie ook van Low End Sound System uh, uh, gemaakt. En daar staat dit nummer op. Woven...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 Oh is met Real Fashion. 3 september kwam hun nieuwe EP Timmy uit. En uh, in 2019 uh, was deze band ook op b te vinden. Ze hebben ook op NH-pop uh, gestaan, uh, hoorde ik net. Nou ja, ze, dat, ze hebben de masterclass. Oh, masterclass. De, de, de, uh, op sleeptouw, die op sleeptouw sessie, daar heeft, dat heeft het Aha. mee te maken. Dus dat... Uh, ja, precies. En ja. Uh, op b in ieder geval werden ze beschreven als een beetje vreemd. Want het is een indie rock band, maar uh, er zit toch eigenlijk een beetje hip-hop vibes ook in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 Ja, ja. Ja, ja, ja Dat, dat is een beetje de, de ja. omschrijving <laughs> die je eraan moet, uh, moet uh, geven. Uh, en dat is uh, de, de laatste single die ze een paar weken geleden hebben uitgebracht. Nul of ooit heet dat nummer. Maar eerst uh, is dit natuurlijk uh, het titelnummer van de woman van Emmy. Got your hair. Uh-oh. Het bijzondere is dat ik een aantal weken geleden had ik Karel Witte van Ghost Echo in de uitzending. Dat moest nog een beetje, nog al een beetje vroeg in de uitzending gebeuren. Want hij heeft op donderdagavond meestal zijn tennisafspraak...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 uh, tegen het huis inwedden. En daar heeft hij zijn uh, uh, nickname aan, uh, aan te danken, zeg maar. En dat betekent eigenlijk dat hij, dus tegen de kansen inwedde. En dat is eigenlijk wat je als hedendaagse onafhankelijke artiest eigenlijk ook aan het doen bent. Ja, als je ja. statistisch kijkt, dan heb je gewoon eigenlijk ja, een, uh, een kleine kans van slagen. Maar uh, je moet er gewoon uh, alsnog uh, 200% voor gaan. En dat is eigenlijk de gedachte achter de plaat.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 Ah, dat is wel een creatieve oplossing, zeker voor als je gewoon even eigenlijk je albumpresentatie uh, door de neus wordt geboord om het, uh, om het op die manier te doen. Ja, je, mo je moet toch wat weten. <laughs> <Ja. met>, <laughs>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 En liedje van jou gaan uh, aankondigen, want die gaan we natuurlijk ook gewoon draaien. Hè? Ja, ja uh, we hebben gewoon de single. This Too ja, this to shall pass. Dank je Max voor uh, de bijdrage. Ja, ja, ja yes. helemaal goed. Hier is hij: ja. this to shall pass. Ja. Early. To believe.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 Klok lekker, Klopt ja. lekker, volkie. Ja, ja, helemaal goed. Um, ja, want uh, we gaan nog even door hè, met uh, ja, de, ja, we de gaan, draaien. Uh, nu iets draaien wat misschien wel bekender is... bij de luisteraar van ZFM Zandvoort. Denk uh, <laughs> <laughs> nou, je? Mogelijk, we weten <laughs> we, we, we het niet. je? We gaan het meemaken. Ja. Uh, hun meest uh, recente album, A Brighter Side to the Unknown... Mm -hmm. uh, is uh, uitgebracht door het label Sounds Haarlem... En dat is dus een Haarlems label, Haarlemse band. Uh, en uh, ja, ze komen eigenlijk ook rechtstreeks uit uh, Noord-Holland. Mm. Uh, en yeah, ja, dit is Severin Bell's Seasons.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 zijn we ook meteen aan het einde gekomen van, van, dit, van dit programma, want ja, we gaan het denk ik volgende maand proberen het weer voor laten elkaar. Laten we hopen. Laten we hopen. Ja, laten we niet te veel verwachtingen wekken, want ja, weet je, waar verwachtingen worden gewekt, is de doorstelling nooit ver weg.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 Yes. Spreek je ja volgende maand weer? Volgende maand weer. Oké. Okay. Yes. Woeg. Okay. Woeg. Okay. I don't care about what other people say.